Peters met het NOS de fabrikant van de stints wil in het nieuwe schooljaar alle 3000 elektrische bakfietsen hebben aangepast, zodat ze weer de weg op kunnen. In een brief aan zijn klanten staat dat de directeur van alle stints wil laten vallen binnen het nieuwe toelatingskader voor bijzondere bromfietsen. Dat moet deze maand klaar zijn. De oude versie van de stint werd door minister van Nieuwenhuizen verboden omdat er twijfels waren over de technische constructie.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 Schaatser Kai Voorbij heeft voor de eerste keer in zijn carrière... de wereldtitel veroverd op de 1000 meter. Voorbij, regerend Europees kampioen Sprint... pakte in Insel het goud voor Thomas Krol. De winst van Voorbij is voor Nederland de eerste individuele wereldtitel... bij de WK-afstanden in Zuid-Duitsland. De Tsjechische schaatser Martina Sablikova... heeft voor de tiende keer op rij de wereldtitel veroverd op de 5 kilometer. Ze bleef S.M. Visser net voor...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 Met nu, Zandvoort op zaterdag. In the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 Onhoudbaar voor de keeper, 1-0. Echter, twee minuten later was het uh, Milan die een spits vastpakte en we kregen een penalty tegen. En ik begrijp het al 1-1. Maar ik moet eerlijk zeggen, we zijn zeker niet slechter en ja, misschien wel een beetje winnen, net zoals vorige keer. Niet te hopen, maar de tweede helft met windje mee beloofde natuurlijk wel uh, wat te uh, worden. Ja, het zou mooi zijn als we inderdaad weten te winnen vandaag daar in Monnikerdam. En wat zou dat voor de stand betekenen als we vandaag gaan winnen? Nou, we staan, op dit moment staan wij vijfde. We staan, uh, we staan tweede in de periode waarvan Monnikerdam eerste staat. Want Monnikerdam heeft de eerste periode gepakt. Dus als wij deze tweede plek vast kunnen houden, dan gaat die periode automatisch naar ons. Oké, okay, dat zou mooi zijn. Dat zou wel lekker zijn, ja. Maar er zijn vijf vroegen die op 20 punten staan. En wij zijn op dit moment staan ook vijf uh, dit met twintig punten. Dus de drie punten die we erbij kunnen gaan pakken, dat is wel heel belangrijk.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 en ZFM is Stevens mediapartner van de Zandvoortse Courant en NH nieuws. Morgen van 10 tot 6 voor een hapje en een drankje wordt gezorgd door het wapen van Zandvoort. Dankjewel Albert Jan en Z wij zijn er ook bij hè. Ik zou zeggen tot morgen. Tot morgen, want <laughs> wij zijn er tussen 2 en 4 uh, ook op de radio te beluisteren met Zandvoort op zondag. Tot morgen. Dag. She's right. Zo'n grootheer van dit moment, die is juist te horen. Het is uh, half vier, daar gaan we met de evenementen voor de komende dagen Albert-Jan. <laughs> ik dacht, die draait nog één plaatje. Maar nee, goed, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Oké, okay, ik heb het allemaal net op tijd allemaal weer uh, voor, de, voor, uh, voor me liggen. Goed, uh, allereerst de tentoonstelling. We gaan naar Zandvoort en dan hebben we het over het Zandvoortsmuseum. Een digitale reis van verleden naar heden, nog tot 16 maart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 Dus uh, we, bl we blijven gewoon uh, die broedende kip afwachten. 31 maart, weten we of het stoplicht op groen staat. We weten weer meer. Zo, dankjewel. Dat was uh, het, uh, inderdaad het interview uh, gehouden door onze uh, mediapartner NH Nieuws. De, de single van Joe Cocker en uh, Jennifer Warrens... en uh, Up Where We Belong. Zodra gaan we weer naar uh, Monnikerdam, naar Jan van der Leden. de tweede helft van de wedstrijd van vandaag. Veel gauw, muziek op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag als je naar de herhaling uh, luistert. You're the prince and I would die for you. Eens even kijken of we een verbinding kunnen krijgen met uh, Jan van der Leden daar in uh, Monkendam. Want als het goed is, Jan, is de tweede helft uh, inmiddels uh, in volle gang. Dit is inderdaad in volle gang. Het is ook uitermate spannend. De wind is nu in ons voordeel. En wij maken er ook echt wel gebruik van.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 Die op de paal belanden. De paal, nu is het, het punt water die net ingevallen is. Die maar gaat gebruik maken van de wind met zijn schoten. <coughs> en ja, wij trappen eigenlijk de kieper. die maken wij warm. Dat is jammer. Dat is niet jammer, het is een beetje toeval natuurlijk. We zijn nu. Nu is Monogram weer in de aanval. En, uh,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 De beste kansen zijn niet voor ons. En wij hebben eigenlijk al meer kansen gehad als Monokedam de hele eerste helft. Kijk, dat zijn goede berichten. En laten we hopen dat we ook nog gaan scoren zo dadelijk, Jan. Als er wat gebeurt, er wat gebeurt dan bel ik. Oké, okay, en wij bellen je sowieso rond kwart over vier weer. Dan zijn we weer bij je terug. Is goed. Dankjewel, Jan. Daarin, Monnikendam Uit de tijd dat je ook de muziek had van de Pointer Sisters, Albert-Jan. Vind je ook niet? Klopt. Ja, hoe ja, ja, kom ja. ik erop, hè? Ja, hoe kom ik ja. erop. Ja. <laughs> Jongen, de Jenny Burton en de Bad Habits uit de jaren tachtig. Ja, van de week was het in Zalvoort groot paniek. En we hebben ook de landelijke media daarmee uh, bereikt. Ik zat uh, dinsdag en donderdag uh, naar hier uh, Jinek te kijken. En toen zie ik ineens... Uh,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 Geen Kees, Kees Verkerk, zeg ik dan. Meneer Verkerk, de, de kunstenaar zelf, ging ze ermee bemoeien. En nou kijkt de, de vriend van Sjors uh, Brouwer... gewoon weer heerlijk rustig voor zich uit over zee. En zo wordt het. En onze collega's van uh, NHTV uh, kwamen de opgeluchte Sjors Brouwer nog even tegen. De Kia Pico. De Kia, de de Kia Pico. <laughs> Dat is een uh, autoreclame, maar goed. In ieder geval, uh, uiteindelijk is het dan allemaal wel weer goed gekomen... En, uh,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 I can't